De politie heeft gisteravond in Groningen vier mensen aangehouden na een achtervolging. Daarbij heeft een agent een waarschuwingsschot gelost. En de vier gingen er vandoor toen ze werden aangehouden voor een controle. Tijdens de achtervolging gooiden ze verschillende spullen uit de auto... zoals geld en bankpasjes. De auto werd klemgereden en de chauffeur opgepakt. De drie anderen probeerden nog weg te rennen, maar konden kort daarna worden aangehouden. In Bangladesh is de moordenaar van de Stichter van het Land geëxecuteerd... Abdel Majed vermoorde hem en een groot deel van zijn familie tijdens een staatsgreep in 1975, drie jaar nadat Bangladesh onafhankelijk werd van Pakistan. Majed vluchtte daarna naar het buitenland en wist jarenlang uit handen van justitie te blijven. Dinsdag keerde hij terug in Bangladesh. Omdat hij eerder bij verstek was veroordeeld kon Majed snel worden opgehangen. En een virtueel paasvuur op een kerk in het Brabantse Oorschot... is gisteravond uit voorzorg eerder uitgezet. Er kwamen zoveel meldingen binnen... dat de meldkamer van de brandweer overbelast dreigde te raken. De meeste meldingen kwamen van automobilisten op de A58. De virtuele brand op de kerk deed hen denken aan de Notre-Dame. Het weer nog overdag eerst zon. Daarna stapelwolken en smiddagskans op een buit. Wordt 17 graden aan de kust tot maximaal 24 in het binnenland... Ook maandag kan er een bui vallen en wordt het met een graad of 9 een stuk frisser. Vanaf woensdag weer warmer en meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen fides. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga. Ik ben beheerder van Faunavisie Wildlife Care in Groningen en fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden wij wellicht al lang niet meer bestaan.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 TV We are Maar yeah. is al genezen zijn i feel my heart with